2 uur. NTO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag Den Helder, 56.308 inwoners, 16% onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de jongeren is eenzaam. Er is een boot naar Tessel, een stoptrein naar Alkmaar, één boze kunstenaar, annex museumdirecteur, een hoop bestuurlijk gedoe. En er doen maar liefst 15 partijen mee bij de gemeenteraadsverkiezingen. Leuk, no est Omen is de locatie waar de een vandaag ploeg zich vanmiddag breed maakt om lokale en nationale kwesties te bespreken. Het zit op Willemsoord, vlakbij het water als u in de buurt bent. Kom erbij, we beginnen na het en nationaal. Sophie Verhoeven. Een vrouw van 24 uit Arnhem krijgt een taakstraf van 150 uur voor een dodelijk ongeluk. Ze reed met haar fiets een vrouw van 83 met een rollator aan. Die overleed twee dagen later aan haar verwondingen. De fietster was met haar telefoon bezig. op het moment dat ze op de vrouw botste. Volgens haar liep de bejaarde vrouw ineens het fietspad op. De rechtbank vond dit verhaal niet aannemelijk. omdat een getuige zag dat de oude vrouw al langer op het fietspad liep. In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, hebben gewapende mannen in diverse delen van de stad het vuur geopend. Bij de Franse ambassade zijn vier aanvallers gedood, zegt correspondent Kurt Lindijer. Een ooggetuige zag ook dat er uh, een aanval plaatsvond in een ander deel van de stad op het hoofdkwartier van het leger, dat daar gemaskerde mensen kwamen en de aanval openden en ze kwamen uit gewone auto's. Bij deze aanslag wat er allemaal inderdaad op wijst dat hier een terroristische slag uh, zich afspeelt. Bij dat hoofdkwartier van het leger zijn drie aanvallers gedood. Het is onduidelijk wie het zijn en waarom ze aanvallen uitvoerden. Het is ook nog onduidelijk of er verder slachtoffers zijn gevallen. Gespecialiseerde veiligheidstroepen in Burkina Faso kijken of er nog meer aanvallers zijn. Een medewerker van de politie in Oost-Nederland wordt ervan verdacht... dat hij misbruik heeft gemaakt van het politiesysteem. Hij zou stelselmatig informatie hebben gebruikt voor privédoeleinden. De man is op non-actief gezet en hij heeft geen toegang meer tot politiebureaus... Een speciale afdeling van de politie is een onderzoek begonnen. Er komt camera toezicht bij een Joods restaurant in Amsterdam. Aanleiding is het derde incident in korte tijd... bij het restaurant aan de Amstelveenseweg. Daar is waarschijnlijk een steen tegen de ruiten gegooid. Terreurbeweging Boko Haram heeft zeker drie hulpverleners gedood... in het noorden van Nigeria, dat melden de Verenigde Naties. Een vierde hulpverlener is mogelijk ontvoerd. Ook voor zijn leven wordt gevreesd.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 Uit de rooksalon van het Koerhuis in Scheveningen... is een schilderij van 2 bij 1,20 meter verdwenen. Het gaat om Havana Dreams. Een werk van de Maastrichtse schilder Guy Olivier, zegt de bedrijfsleider. En Dat is natuurlijk heel erg vervelend. Het heeft toch een waarde van ruim 10.000 euro. Wij hebben ruim voldoende beveiliging in het hotel, ook voldoende camera's. Maar toch is het mogelijk geweest om de camera's te omzeilen... en zo toch met dit hele grote schilderij het gebouw uit te, lo uit te lopen... Het werk werd ergens begin februari meegenomen. De bedrijfsleiding weet niet precies wanneer, omdat er weinig mensen in de rooksalon komen. Het koerhuis hoopt dat gasten iets gezien hebben en looft voor de gouden tip een gratis overnachting uit. Het weer nog vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Uiteindelijk valt er later vanmiddag en vanavond in de zuidelijke helft van het land sneeuw. Eerst lokaal mogelijk ook ijzel. In het noorden blijft het droog met zonnige perioden. Het is van noord naar zuid min 3 tot 0 graden. Morgen zijn er wolken en af en toe zon. In de ochtend kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Sophie, dankjewel. Wijnald Zwaan heeft verkeersinformatie: problemen door ijzel. Vooral in het zuidwesten van het land nu. De wegen in Zeeuws-Vlaanderen zijn plaatselijk spiegelglad. En ook elders in het land wordt het te komen uren glad door lokale ijzel of later wat sneeuw. Verder valt het op de meeste plaatsen nu mee op de weg. We zien één uitzondering, de A16 Rotterdam richting Breda. Er staat tussen Ridderkerk en de Randweg van Dordrecht 5 kilometer file, maar het gaat weer rijden. Er was daar een spoedreparatie, die is afgerond en de weg is vrij.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 Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van SOMT in Amersfoort wordt je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie. Ook voor geneeskunde een ideale alternatieve keuze. SOMT University of Fysiotherapy.nl We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. SOMT University of Fysiotherapy.nl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 Goedemiddag. Buiten blaast een ijskoude oostwind over Willemsoord. Den Helder, de vroegere scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine. Maar wij zitten hier uh, lekker warm in een café-restaurant. Leuk. Druk hier ook. Den Helder kust de zee, zeggen ze hier. En één vandaag begroet Den Helder. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, Den Helder. Als je het nieuws van de afgelopen pakweg een paar jaar erop naslaat... dan lees je dat het hier bestuurlijk vaak hommeles is. Dat de jeugd wegtrekt en dat er een armoedeprobleem is. Er is hier een uh, cool museum, het Rob Scholtenmuseum. Dat is een gerechtelijke warzone. Maar je hebt ook dit prachtige terrein. Hier Willemsoord met prima horeca, de haven, de zee, de stranden. En kandidaten voor de gemeenteraad. Die staan te trappelen om de boel hier aan te pakken. Zoals de 23-jarige luitenant ter Zee Harmen Krul. Lijsttrekker voor het CDA in Den Helder. Goedemiddag, wethouder. Jeugd, cultuur, sport en armoedebeleid is er. Tres van der Paard van de Partij van de Arbeid. mevrouw van de Paard. En Tjitske Biersteker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in Den Helder. U bent in 2016, mevrouw Biersteker, uitgeroepen tot raadslid van het jaar. Ja. Daarna schreef u in een brief aan het college van BMW... Heel algemeen ervaar ik uw gedrag als eigenwijs. U accepteert de raadsbesluiten niet. Gaat uw eigen gang en schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad... maar ook onze inwoners... Met alle gevolgen van dien. Nou, dat is pittig. Hebben ze daar sindsdien iets mee gedaan? Nou, nog niet voldoende. Ik heb hoop op de volgende periode dat er meer uh, gewerkt wordt... conform de raadsbesluiten. Ja, Therese van der Paard, u bent wethouder. U maakt deel uit van dat college. Voelt ja. u zich, voelde u zich aangesproken? mevrouw uh, Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, Unie heeft eerst de anderhalf jaar deel, uh, een coalitie gevormd. Uh, dat is tot een breuk gekomen, dus... Uh, Touwtjes en initiatief lag bij de ChristenUnie. Dat is een breuk geworden. Ze zijn niet teruggekeerd. Dus ik vind het ook wel erg makkelijk om dan de bal weer bij het nieuwe college te leggen. Ja. Um... Dus je nou, moet ook een beetje naar jezelf kijken, mevrouw Mevrouw Natuurlijk moet je altijd ja. in het algemeen naar jezelf en je eigen functioneren kijken. Maar een partij met één zetel in de raad... kan natuurlijk niet het grootste gewicht in de schaal leggen. Ik was samen met een aantal andere partijen hebben deel uitgemaakt... het eerste jaar van een coalitie... die nog steeds om onduidelijke redenen door een ander is opgezegd. Dus ja, uh, daar kan ik als ja. één, één pitter niet heel veel aan nee, maar veranderen. Maar zo zitten we wel meteen al ja. midden in het gedoe, Harmen Krul... Uh, ik kwam een citaatje van u tegen uit een debat uh, recent... Waar u, waar u zei van iedereen maakt hier maar ruzie. Ja, in Den Helder zie je een groot probleem als het gaat om het kunnen samenwerken. En we zijn zo erg gewend om elkaar hier uh, tegen te werken. De loopgraven, die zijn jaren geleden gegraven. En we zitten er met z'n allen diep in. En de uitdaging voor de helderse politiek is nu om eruit te stappen... en elkaar gewoon te treffen. Iets meer luisteren en iets meer met elkaar het gesprek aangaan. Ja, want er moet genoeg uh, aangepakt worden. We gaan het er allemaal over hebben. Uh, bijvoorbeeld die problemen rond armoede in Den Helder. Daarom is hier ook journalist Jesse Frederik van de Correspondent... initiatiefnemer van de petitie uh, Schuldvrij. Welkom voor, voor het eerst echt in Den Helder, geloof ik, hè? Nou ja, wel op doorreis naar Tessel, maar ik ik hoorde dat dat een soort cliché hier al is, dus uh, nee, ja, ik ben, dit is de eerste keer echt in Tenneholen. Nou ja, en misschien ook wel een plek voor uh, wat veldwerk, want ik begrijp dat er genoeg mensen hier in de schulden zitten. Ja, ik hoorde net 16 procent, dat, uh, dat is wel flink boven, boven gemiddeld voor Nederland. Ja. Volgens mij is het Nederland iets van 10, rond de 10 procent of zo, dus, uh, Nou ja, hoe het ja. komt en wat er mogelijk aangedaan kan worden, dat uh, gaat aan bod komen. De basisspelers hier aan tafel: Lammert de Bruin voor wat er online gebeurt en politiek commentator Remco Teulings. Lammert, jij hebt de Twitter-accounts bekeken van onze gasten. Wat ben je zo te weten gekomen? Ja, ik begin maar even bij mevrouw van der Paard. Voor een uh, wethouder jeugd bent u niet echt interactief met de jeugd op social media, valt me op. Uh, u bent op Twitter vooral een retweeter van andere P van de Aars. En uw laatste eigen tweet is van 21 januari. Toen u een uitstapje maakte naar Den Haag. Met collega-wethouders, als ik het goed heb. Van de ople opleiding PBM en de Wethoudersvereniging. U heeft de eerste en de Tweede Kamer bezocht, geloof ik. Buitenhof en het kabinet van de koning. Maar uh, ik heb ook even op Facebook gekeken en dan leren we een hele andere kant van u kennen. Een selfie met een nieuwe muts en een foto in een wel heel opzichtige uitdossing met bijbehorende make-up. Als een soort sneeuwkoningin bent u aanwezig op een feestje. Is dat wat u normaal weekends doet? Uh, nee, ik denk dat dat gewoon een samenvatting is van hoe ik als persoon ben in het geheel. Zowel de politiek, verantwoordelijkheid, als creatief, als gezellig en als moeder van twee pubers. Denk ik dat ik midden in de maatschappij sta. Oké, okay, wat was dat voor gelegenheid waar u was? Sorry? Wat was dat voor gelegenheid waar u dus zo prachtig was? Dat was carnaval, was carnaval in, in carnaval? Den Helder ah. een paar weken geleden. Dat wordt hier ook gevierd. Ja, en wat was dat voor muts, waar ik nog even <laughs> weten? Uh, nou, ik, ik ben zeer creatief en maak dan zelf creaties die uh, nou ja, altijd veel complimenten mogen ontvangen. Daar ben ik trots op. En die behoud ik dan ook op zolder voor mijn kinderen... zodat zij die later kunnen gebruiken. Prachtig. Nou, dan gaan we even naar Harmen Krul. Eh, vrij actief op Twitter. Sterker nog, we hebben hem volgens mij... zelfs via Twitter uitgenodigd voor deze uitzending. Ja. Verder vooral veel tweets over de lokale politiek... en ook over de marine uiteraard. Heel veel vergaderingen en bijeenkomsten zie ik voorbij komen. want be u bent behalve CDA-lijsttrekker ook nog luitenant bij de Koninklijke Marine... en voorzitter van de werkgroep Jong KVMO. Ja, het lijkt bijna wel een Twitter-account van een 50-jarige. Even kijken dan of er op Facebook misschien net zulke opvallende weekend... Van staan ons bij de wethouder van de paard... Nee, zelfs Valentijnsdag vierde deze jonge Adonis met een groene CDA-sjaal... om in een verzorgingstehuis waar hij bejaarden verraste met narcissen. Ja, type ideale schoonzoon dus. Maar is dat nou de ideale Valentijnsdag? Het was een uh, hele, hele geslaagde, leuke dag. Ja, okay. absoluut. Mooi <lacht> <hoyen> om te horen. Ideale schoonzoon, ik zei het al. Ja, en dan mevrouw Biersteker. Ik moet met u toch echt even een hartig woordje spreken. Ja, of ik heb niet goed genoeg gezocht, maar ik kan van u geen Twitter-account vinden. Nee, ik twitter onder ChristenUnie uh, den Helder. En dan ah. tot en met een uur geleden moest ik kijken... hoeveel of ik over één vandaag heb getwitterd. Ik heb want... het verkeerde account te pakken ja, ja. gehad. Ja, nou ja, gelukkig ja, ja. heeft u wel een persoonlijk Facebook-account. En daar zie ik meteen een complottheorie voorbij komen. U deelt namelijk een bericht van ChristenUnie den Helder. Maar dat is dan een bericht van u zelf, uh, begrijp ik nu. Waarin gesteld wordt dat als je op Facebook filmpjes... of advertenties van een christelijke organisatie of partij wil promoten... je dan uh, na een paar keer dat je advertentie-account wordt gedeeld... Deactiveert. Dat moet niet gekker worden, schrijft u. Ja, Facebook is dus tegen ChristenUnie? Nou, Facebook heeft een heel uh, typisch beleid ten aanzien van religie. En soms gaat het een tijd goed en dan ineens... want ik heb geen Facebook-account. Ik heb een Facebook-pagina van ja. uh, de ChristenUnie. Dat is een aparte pagina. Er staat ook heel veel op. Ook onder andere ons promotiefilmpje. Maar dan op een gegeven moment laat Facebook niet toe... dat er dus uh, gepromoot wordt. En dan moet je de hele zaak weer opnieuw opstarten. En uh, met een omweg. En dan lukt het weer een maar, hele tijd. Maar zijn dat radicaliserende teksten dan of zo? Ja, vast, ja. <laughs> kan als niet anders Nee hoor, ze slaan aan op de term in, uh, in de titel. Dus Christenunie. Ja. En als je dan weer omdraait in een helder Christenunie, gaat het weer een tijd goed. En, uh, oh. Nou, het komt vaker voor. Goeie tip voor de uh, alle ja. Andere afdelingen. Ja. ja, Lammert, we hebben het nog druk gehad hier met de PVV-lijsttrekker, Vincent van der Born. Die zou eerst komen, uiteindelijk toch niet. Ben je van hem nog iets tegengekomen? Nou, nee. Hij heeft gisteren zijn eerste lijsttrekkers de had, en ik denk dat hij daarvan aan het bijkomen is. Want uh, ja, ik begreep uh, uit sommige... Ja, u begint hij te lachen. Hij had het zwaar. zwaar. Ja, dat ja. heb ik ook begrepen. Ja. Ja. ja, Was het een pittig debat, inderdaad? Ja, het was uh, in die zin een pittig debat dat we wel echt uh, gigantische tegenstellingen zagen in, in, in visies en opvattingen van de, van de maatschappij. En, uh, de, de PVV zat samen met uh, de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie, het CDA en GroenLinks. En de tegenstellingen waren inderdaad vrij groot. Ja. Ja, mevrouw van der Paard, hoefde niet te komen, wilde niet komen, kon niet? Uh, nee, ik had andere werkzaamheden te doen en uh, mijn lijsttrekker Peter de Vrij was aanwezig. Oké. Okay. We gaan naar de politieke actualiteit. Politiek commentator Remco Teulings. Uh, ja, premier Rutte die zou zijn begonnen... Yeah. inmiddels met een langverwachte speech... waarin Klopt. hij zijn visie op de Europese Unie naar voren brengt. Uh, uh, yeah. Is hij al begonnen? Hij is begonnen, maar uh, oh, ja. wel wat later dan gepland. Dus we kunnen er nog niet zoveel over zeggen. Hij heeft wel vlak voordat hij begon... alvast de drie belangrijkste punten uit de speech... vindt hij zelf uh, rondgetwitterd. Uh, en daar heeft hij het over... Uh, dat, dat, dat de EU zich moet richten op de kernwaarden. Welvaart, veiligheid... Uh, dat Brussel er is voor de, voor de lidstaten en niet andersom. Een deal is een deal. Ja, het zijn allemaal een beetje algemeenheden. Ik hoop wel dat het iets verder gaat dan, uh, dan dit. Ik dacht dat het de bedoeling was... dat hij ook uh, iets uh, tegenover Merkel en Macron zou zetten. Ja, een, een, een, misschien zelfs wel een visie. Uh, nou ja, dat niet, wordt, wat niet en het niet gekker worden. Wat hij zelf eigenlijk vies van is. Ja. Uh, nou, je moet dit zien als een soort van sluitstuk. Want hij is de afgelopen maanden is hij uh, druk on, on tour geweest door heel Europa... op zoek naar vrienden, want daar, daar komt het een beetje op neer. Macron en Merkel kruipen steeds meer uh, dichter tegen elkaar. En die zijn het erover eens dat er meer samenwerking moet komen... dat de EU een groter budget moet krijgen, de begroting moet, uh, moet worden uitgebreid. Ja, daar is Rutte tegen. Alleen, uh, vroeger had hij Groot-Brittannië om terug te vallen. Dat was zijn, zijn partner in prime om het uh, maar te zeggen. Die, uh, die gaan eruit. En uh, hij heeft nieuwe vrienden nodig om tegenwicht te bieden aan die als uh, Bonn of uh, Berlijn, moet ik zeggen, Parijs. Ja, ja in Bonn, ja, ik denk dat, de Oude Westen hè? He? bij oud de Oude oorlogtaal. Jong, ja. jongen, hoe zou dat nou komen? Ja, dat is van een hele andere generatie. Economiedirecteur ja. directeur van de correspondent. Voor jou nog interessant die speech uh, van Rutte? Nee, in niet. Nee, ik, kan, ik was ook totaal aan het uitvezen. Ik was al ja? me oh, Oké, okay. dus nou, ik zou zeggen, hij nee. blijft er toch de komende 50 minuten nog een heel klein beetje bij. Het is ook bij. heel warm hier. Misschien ja. dutje je langzaam. Volgens ja. dus mij is het voor net uitgezet. Zeg, we zijn hier Remco voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat ja. hebben EU en gemeentes eigenlijk met elkaar te maken? Nou ja, in die zin dat, dat uh, de EU een enorme cash cow kan zijn voor gemeentes. De, de Verenigde Nederlandse gemeente geeft zelfs om een zoveel tijd een hele handleiding uit voor gemeenten hoe ze op zoek kunnen gaan naar de juiste potjes in Brussel, want voor, voor Allerlei soorten beleid. Of het dan gaat om ruimtelijk beleid, uh, uh, landbouw, uh, natuurbeheer, uh, ja, noem maar op, ontwikkeling van een haven. Er is altijd wel een, een potje wat in Brussel klaar staat. Ja, ook voor een beetje een behoorlijke snelweg hier naartoe, denk je. Nou, dat zou niet zoveel uh, kwaad kunnen. Nee, dat was uh, een beetje rustig aan hier naartoe. 80 kilometer ja. puur maximaal. Mevrouw Van der Paard, u bent wethouder jeugd, cultuur, sport en armoedebeleid. Is de EU voor u, en misschien die potjes die er zijn, ook belangrijk? Um, Natuurlijk is dat altijd belangrijk, zeker zijn beroepen kan doen. Alleen echt beleidsmatig wat ik dan doe in de gemeente, is dat niet zo intensief. Dat valt toch de beleidsambtenaren en via de provincie en het Rijk. Dat zijn de eerste stappen die daar direct contact mee hebben. En dat met ons dan terugkoppelen en waar wij gebruik van kunnen maken. Armoede is een belangrijk thema in Den Helder. 4200 huishoudens, 16% dus van alle huishoudens hier, leeft in armoede. Daarvan leven 1870 huishoudens al meer dan drie jaar in een armoedesituatie. Onze collega Laura Kors was de afgelopen dagen al in Den Helder. De problematiek is groot en weerbarstig, absoluut. Zijn er veel mensen met problemen hier? Heel veel, heel veel. Je kan van alles bedenken, heel veel. Meestal belasting, schulden. Dat zijn eigenlijk uh, lage letterden analfabeten, digibeten. Mijn telefoon is kapot. Dan ik bel eh, ik week... Eh, markt. een callcentrum bellen. En dat werkt gewoon voor een bepaalde doelgroep... werkt dat helemaal niet. Daar gaat het goed mis. De Antilliaanse gezinnen bijvoorbeeld. Waarbij meisjes als minderjarige al moeder zijn geweest. En nu zie je ook in de, in de nieuwe generatie hetzelfde gebeuren. 770 cliënten die elk jaar in de schuldhulpverlening gaan. Dus dat is jaar in, jaar uit. Ja, en zo blijft het doorgaan: Trace ja. van de Paard. Partij van de Arbeid, Wethouder. U bent verantwoordelijk voor de nieuwe en, als ik het goed heb begrepen, de eerste armoedenota in Den Helder. Wat is er, heel kort, Nou, twee zinnen misschien, de dus strekking daarvan? Um, uh preventief ondersteunen van uh, mensen die in schuldensituaties komen... en in armoede leven. Het is namelijk zo dat wij geen armoedebeleid hadden. De signalen waren er wel. En toen ik uh, werd gevraagd om wethouder te worden... was dat een prioriteit voor mij. En heb ik ook uh, deze aan mijn portefeuille willen toevoegen. Ja, er was dus nog geen armoedebeleid als zodanig uh, vastgelegd. En zit biersteker, al 16 jaar in de Raad voor de ChristenUnie. En toch wel laat, hè? Nou, je op zich op... is... Jawel, maar op zich is dat armoedebeleid natuurlijk niet afhankelijk van een nota. Er waren al heel veel uh, initiatieven, ook onder andere van de ChristenUnie, zeg maar, hoe je met toeslagen omgaat. Gaat dat 100% vanaf het minimum... of kun je mensen langer uh, toeslagen geven? Dus al die regelingen waren voor een deel al lang en breed aanwezig. De armoedenood heeft in eerste instantie een inventarisatie gebracht van al die regelingen. En vervolgens ook gekeken van waar moet dan het zwaartepunt liggen. Nou, dat is eigenlijk ook landelijk beleid. Jeugd, opgroei in armoede... is iets wat je ten alle tijden moet zien te voorkomen. En uh, daar zou je op in moeten zetten. Op dit moment is dat vooral preventief... in de opzomming van dingen, maar er moet veel meer gebeuren. Hoe klinkt dat, Jesse Frederik? Specialist op dit gebied? Nou, ja, kijk, preventie dat wordt, wordt wel steeds breder ook door het hele land gedaan. Dat is natuurlijk wel heel goed, want je merkt... Uh... Uh, dat het voorheen was, het gewoon een heel soort afwachtende houding, wachten tot zo'n burger komt aanzetten met een soort plastic tas voor ongeopende schuldenpost. Ja. Uh... Tegen die tijd heeft hij al 40.000 euro schuld... en is het eigenlijk onoplosbaar geworden. Als je dat gewoon meer preventief... ik weet niet hoe het precies hier wordt ingericht... maar je hebt in bepaalde gemeenten zoals in Arnhem... en in uh, Nijmegen en in, uh, in Amsterdam doen ze het ook... dan gaan ze gewoon zelf ook al op die, op die huizen af... waar ze weten dat er schulden zitten. En dan voordat het echt uit de hand loopt... voordat er een huisuitzetting komt of zo... ga je dan al mensen proberen te helpen. Dat doet u mevrouw van der Paard? Ja, dat zijn wij aan het opzetten en het uitwerken. Het uh, armoedebeleid is nog niet zo lang geleden aangenomen. En wij zijn zeker zeker bezig met die innovatieslag uh, wij zijn ook dat mobility mentoring daar zijn wij ons heel sterk van bewust om mensen die in uh, stonden... mobility mentoring dat zijn mensen die eh, problematische schulden zitten... en daar een soort van stress door ontwikkelen en daarin blijven... om een gedragsverandering teweeg te brengen... en deze mensen daarbij te ondersteunen. En wat net werd aangehaald, hè, het actief de mensen benaderen naar huis gaan... dat hebben wij ook al opgezet. Wij hebben ook met enkele partners in de stad, bijvoorbeeld een woningstichting... ook contact, want als wij signaleren dat er twee maanden geen huur wordt betaald... dat ze een signaal naar ons geven... en dat wij actief de, de inwoners dan benaderen van... heeft u hulp nodig, kunnen we u helpen... Ja, ze Frederik, de bovenop zitten, dat helpt. Ja, ja, ja. Waar, ik, waar ik wel dus altijd een beetje voor vrees is dat we het heel erg als een gedragsprobleem gaan benaderen. Dus. Um... Wat je, wat je gewoon telkens elke keer ziet bij mensen met schulden... is dat ze op een gegeven moment, dan loopt de stress zo erg op... dat ze gewoon helemaal verlamd zijn. En je ziet in heel veel gemeentes dat ze dan denken op zo'n moment... oh, die mensen die moeten nou een budgetcursus gaan geven. Ja, dat is dus niet het moment. Niet, niet, dan moet je niet een soort gedragsverandering gaan proberen. Je moet eerst gewoon zorgen dat die schulden opgelost worden. En er wordt heel veel gedaan aan allerlei voortrajecten... En, Nee. Dat, duurt, dat duurt jaren voordat iemand dan eigenlijk van die schulden afkomt. Maar dat moet gewoon zo snel mogelijk gedaan worden. Wordt het nog steeds? Nou ja, we hebben ook een doorwerkfonds ingesteld. Daar is een budget voor vrijgemaakt. Dat als we die signalen krijgen, dat we die kortlopende schulden dat we die kunnen betalen. En ook willen gaan richten op uh, een periode van onstressen. En dat we gaan echt gaan kijken naar wat is de oplossing is. Dus die schulden of overnemen of uitstellen. Zoals Jetta Kleinsma heeft voorgesteld. Maar met name de gedragsverandering is wel belangrijk. Maar ook het positieve. De eerste. Het eerste gesprek moet ook gaan van hoe gaat het met je? Niet van wat doe je, wat heb je gedaan? Maar, en niet wijzen, niet verwijtend. Maar gewoon hoe gaat het met je en hoe kunnen we hier samen wat aan doen? Ja, er zijn ook allerlei potjes, daar worden mensen ook op gewezen. En dat, dat ze daar mogelijk een beroep op kunnen doen. Uh, hoe vind je dat, Jesse, Frederik? Nou, je ziet, dat is niet helemaal alleen de schuld van gemeentes. Maar het wordt wel echt een onoverzichtelijk moeras van potjes, zeg maar... In ook in, in, in Amsterdam, dan hebben ze volgens mij er inmiddels 35 of 40 van die armoedepotjes. Nou, dan kunnen kinderen die arm zijn, die kunnen dan gratis met zwemles of zo. Mits die ouders die potjes weten te vinden. En daar zit gewoon een beetje het probleem ook. Daar dus moeten enorm... ze ook weer de weg in gewezen worden. Precies. En dit Dat zijn moet niet, ook doen. niet de meest bureaucratisch bekwame ja. uh, groepen mensen natuurlijk. En het is eigenlijk, hoe, meer, hoe armer je bent, hoe meer... Uh, bureaucratisch bekwaam je moet gaan worden tegenwoordig ja. in Nederland. Dus om, om de weg te vinden naar al die potjes is heel erg lastig. En op deze manier geld aan arme mensen geven is ook heel duur. Want de uitvoeringskosten, nou ja, in heel veel rekenkamercommissies... komen ze achter dat dat 30, 40 procent kan zijn. Dus van elke euro die je dat, uitkeert... Dat ergens blijft kleven omdat mensen ja. mensen moeten helpen om bij ja, dat moet allemaal gecontroleerd worden, die ja. formulieren en verwerkt. En dat is enorm gedoe. Ja, Harme Krul, luister ik voor het CDA. Hoe, hoe denkt u hiermee verder te gaan? Nou ja, wat hier ook terecht gezegd wordt... Hè. mensen moeten actief benaderd worden waar ze recht op hebben... maar ook dan zie je een situatie dat mensen toch zoiets hebben van... in een soort van schaamte of trots... hé, hey, ik, ik top mijn eigen boontjes wel. Dus alleen een brief sturen is denk ik niet genoeg. Je moet echt uh, bij die mensen langsgaan, het gesprek aangaan... inderdaad, wat wethouder van de Paard terecht zegt... hoe gaat het met je... Dat je niet alleen de symptomen bestrijdt, maar ook echt de oorzaak van het probleem kan aanpakken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Je kunt ja. ook schulden overnemen. Wat vindt u daarvan, mevrouw Van der Paard? Nou, in die zin, ik denk dat je tijdelijk schulden kunt overnemen. Kleine schulden hè, euh, zou je kunnen betalen. Hè, daar is dat doorbraakfondsfonds. Maar ik denk ook dat je tijdelijk kunt overnemen. Het kan niet zo zijn dat als gemeente Den Helder de schulden van alle personen die dat nodig hebben kunnen overnemen... dat is financieel gewoon niet te doen. Maar ik denk wel dat wij een bijdrage kunnen leveren in de oplossing. Of euh, het vinden van een oplossing en dan het attract meer. Maar euh, het grote probleem is nu eigenlijk ook wel... als mensen een schuld hebben bij een, een zorgverzekeraar... je krijgt een herinnering en een boete op boete op boete... Dat loopt op. En zoals wij het in Den Helder willen aanpakken, dus als je dat dan krijgt, dat we dat als gemeente betalen. Dat het niet oploopt en uh, verhoogt. Zodat die mensen he, de problematische schulden voorkomen. Ja, toch, Remco Teulings. In het hele land zijn inmiddels gemeenten die het doen. Uh, wat, wat vindt het kabinet ervan? Ja, het kabinet. De, de eerste zin over schulden in het regeerkoord is van. Dat is een kwestie van de gemeente. Die moeten dat regelen. Ja. Uh, ja, Desondanks staan er wel een ja. paar uh, dingen over in. Nou, we gingen net over stapeling van, van, van schulden, met name van boetes op het moment dat mensen te laatste met uh, bepaalde rekeningen betalen. Daar wil het kabinet wel iets aan gaan doen. zeggen. Dus daar moet een soort maximering uh, voor komen. Maar het overnemen van schulden bijvoorbeeld zie ik niet in het regeerakkoord terug. Ja, de vraag is dus heel erg wat ja. ze gaan doen. Hè? Want ja. er wordt, wordt, dus, wordt dus echt best wel, dat is heel raar, door het Rijk best wel veel geld verdiend aan die schulden. Dus ja. die, heel die regeling bij zorgverzekeringen komt ja. 81 miljoen euro bij het uh, ministerie van Volksgezondheid binnen. Regen. Omdat ze gewoon 25 extra rekenen als jij niet ja. Betaald. Ja. Dus die, ja, het is en, een verdienmodel uh, bijna. Je zou zeggen, ja. het is het grootste incassobureau van Nederland, het ja. ministerie. En, ja. en uh, um, um, nou ja, goed, dat, dat, dat de problemen komen nou, uiteindelijk bij de gemeentes ja. terecht. Dus dat, ja. uh, dat is niet zo mooi. Mevrouw Biersteker? Ja, dat, dat klopt. Niet? En daar zou je dus ook heel duidelijk direct iets aan moeten doen. Want dat gaat ons veel verder. Als je als gemeente dus... Wel, de schulden overneemt, hoeft dat niet te betekenen dat er niet betaald wordt. maar dat er overzicht komt voor de mensen. Want dat geldt ook. We hebben jarenlang hebben gemeentes bijvoorbeeld. als mensen een bijstandsuitkering hadden. direct vaste lasten ingehouden. Dat ontzorgde die mensen. Nou, we, we hebben allerhande liberale standpunten gekregen. en mensen waren zelf verantwoordelijk. Maar dat betekende ook. dat ze heel veel sneller het overzicht kwijt waren. Daar zouden we naar terug moeten. Jesse Frederik? Mag ik nog over? Want namelijk, ik denk namelijk dat dat schulden. Overnemen, zelfs als je een liberaal standpunt hebt uh, vrij uh, rationeel kan zijn. Want voor mensen die bij de schuldhulpverlening komen... weten we dat ze ongeveer gemiddeld 40.000 euro schuld he hebben. Als zij de schuldsanering ingaan... dan komt daar nog geen 4.000 euro van terug gemiddeld. Dus nog geen 10% van het bedrag komt uiteindelijk terug... Als je nou als gemeente zegt... we betalen meteen die 4.000 euro aan, uh, aan, uh, aan de schuldeisers... en wij worden de nieuwe schuldeiser. Wij gaan die 4.000 euro op jou verhalen. En we gaan met jou afspraken maken. Als jij nou aan het werk gaat en uit de bijstand stroomt... Dan, uh, dan gaan we dit kwijtschelden. Dat scheelt de gemeente. Als iemand uit de buitenstand stroomt, scheelt elk jaar 15.000 ja? euro. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon een investering. En het is niet van alleen een kwestie van, goh, wat een zielige mensen. Het is gewoon een investering, als je dat goed doet als gemeente. Het zijn niet alleen mensen in de bijstand die uh, problemen hebben... Hè? die, die, die, die binnen die armoedegrens vallen en die schulden hebben. Hoe komt het dat, uh, mevrouw van der Paard? Net in Den Helder dat het percentage zo hoog ligt van mensen die in de financiële problemen zitten. Nou, als ik dat exact zou weten, dan was daar dus een, uh, gezocht naar een oplossing. Kijk, ik denk ook dat het met de demografische ligging te maken heeft. Dat wij een driekante zee hebben. Dat wij, uh, als wij iets regionaals moeten oppakken, is dat toch met Hollands kroon en schagen. Werkgelegenheid ligt echt toch wel wat zuidelijker richting Haarlem, Alkmaar en dan ook Amsterdam natuurlijk. Wij zijn hard uh, bezig om te uh, faciliteren dat bedrijven hier naartoe komen in de haven op een industrieterrein, echter moet dat wel gebeuren. En um, ja, ik denk ook wel dat het zo ontstaan is... doordat wij uh, altijd de marine als hele grote werkgever hebben gehad. Andere bedrijven hebben gehad als werkgever. En dat is toch wel weggevallen. En ja, uh, daar zit je dan mee. Je zit wel met een soort van uh, gat daarin. En veel mensen zitten daardoor helaas thuis en hebben geen baan. Ja, u werkt wel bij de marine? Dat klopt ja. Ja, Veel collega's daar weg zien gaan? Of, uh, ja, we hebben een, een periode gehad van, hele... van ongeveer twintig ja? jaar bezuinigingen bij Defensie. Ja. En de plekken waar Defensie het diep geworteld is, ten helder bijvoorbeeld... die hebben daar dan veel last van, dat klopt. En eigenlijk zien we nu pas weer een beweging in, in, in het nieuwe regeerakkoord ook waarbij er meer investeringen komen. En nu is het dan de uitdaging voor Den Helder van... oké, okay, hoe kunnen we die nieuwe arbeidsplaatsen dan lokaal gaan opvullen? Dus welke uh, vraag ligt er op de arbeidsmarkt? En welk onderwijsaanbod kunnen we hier gaan aanbieden... dat de mensen in Den Helder die banen gaan vullen? Ja. Maar inderdaad, en niet alleen Defensier, maar ook de offshore... He, de zware klappen gehad, ook een grote werknemer... ineens heel veel mensen hun baan kwijt. Ja, dat zijn uitdagingen waar we heel erg mee te maken hebben. Ja, en denkt u dat het goed gaat komen, vrouw Bierszeker? Nou, we maken in ieder geval een grote kans. Als we nu op de toekomst uh, anticiperen. Ik bedoel, de Defensie wil weer meer uh, uit gaan geven. Er moet meer gebeuren. Dus het zou heel logisch zijn als ten helder daar weer van profiteert. Het heeft ons ook 3000 banen zo ongeveer gekost. Dus er mag wel wat uh, terugkomen. Maar we moeten zelf natuurlijk ook zorgen dat we er uh, klaar voor zijn. Dat er uh, mensen opgeleid worden. Dat we ook ruimtefacilitering hebben. Dat, uh, dat is wel onze verantwoordelijkheid dan. Het moet aangepakt worden. En vandaag vanuit Den Helder. We praten zo verder in Café Restaurant Leuk... over Helderse en andere zaken in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Sophie Verhoeven. In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso... hebben gewapende mannen het vuur geopend. Bij het hoofdkwartier van het leger zijn drie aanvallers gedood. En bij de Franse ambassade nog eens vier. Het is onduidelijk wie het zijn en waarom ze aanvallen uitvoerden. Het kabinet is teleurgesteld dat de VS importheffingen gaan invoeren... op onder meer Nederlands staal en aluminium. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken vindt de reden... die de Amerikaanse regering noemt niet steekhoudend. President Trump heeft gezegd dat de nationale veiligheid in gevaar komt... als de Amerikaanse staalindustrie te veel krimpt door import uit het buitenland. En een vrouw van 24 uit Arnhem is veroordeeld voor een dodelijk ongeluk... omdat ze op haar fiets een vrouw aanreed terwijl ze op haar telefoon bezig was... Het slachtoffer, een vrouw van 83, overleed twee dagen na het ongeluk. Volgens de fietster liep ze ineens het fietspad op. De rechtbank vond dat niet aannemelijk... omdat een getuige zag dat de oude vrouw al langer op het fietspad liep. En een medewerker van de politie Oost-Nederland wordt ervan verdacht... dat hij misbruik heeft gemaakt van het politiesysteem. De man zou stelselmatig informatie van de politie hebben gebruikt... voor privé-doeleinden. Wat hij precies met de informatie heeft gedaan, is niet duidelijk. Hij is op non-actief gezet. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Eén vandaag vanuit Den Helder centraal staande gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen, wat speelt er in Den Helder? Korte armoede krimp, jeugd, die maakt dat ze wegkomt en een hoop bestuurlijk gekrakeel. maar er zijn ook positieve zaken, komen we zeker ook nog aan toe. Maar eerst gaan we naar Berlijn, want we hadden het er net al over. Daar heeft premier Rutte een speech gehouden over zijn visie op de toekomst van Europa. Zij onder meer dat de Europese Unie niet automatisch een federale staat moet worden. The European Union is not, in my view, an unstoppable train... speeding towards federalism. There always seems to be an element of the inevitable... in the conversation about European cooperation. That we are heading for ever closer integration. And that the only real topic of debate is of how fast we should be going. NOS-correspondent Thomas Speckschoor heeft meegeluisterd. Thomas, wat was de kern van het verhaal van Rutte? Nou, de kern is toch wel dat de toekomst van Nederland echt in Europa ligt, echt in de EU ligt wat Rutte betreft, maar dat de EU dan wel met een aantal heel concrete plannen en vooral met de uitvoering van een aantal heel concrete plannen moet komen, want zegt Rutte het probleem vaak bij de EU is plannen zijn er wel, plannen zijn er genoeg, maar vervolgens de uitvoering die laat nog wel eens te wensen op. en dus moet die uitvoering beter, want dan zegt Rutte alleen dan gaan mensen ook weer in Europa gaan, uh, geloven en dat moeten we dus met z'n allen gaan doen, zegt hij hier in Berlijn. Op een steenworp afstand van de rijstaak van uh, de, het politieke centrum van Duitsland. Maar had hij zelf, Rutte, dan ook concrete voorstellen voor de EU? Ja, hij heeft een aantal concrete voorstellen. Maar het zijn niet helemaal nieuwe voorstellen. En dat past dan natuurlijk wel in dat verhaal. Want hij zegt dus, we moeten eerst die oude voorstellen uh, gaan uitvoeren. En dan hamert hij met name op migratie en veiligheid. Over migratie bijvoorbeeld zegt hij, uh, moeten we er zo snel mogelijk voor zorgen... dat er een uitwisseling komt van, uh, van migranten. Dat niet alle migranten door één of twee landen opgevangen worden. Maar dat die over Europa verdeeld worden. Nou, dat was echt een, aan, uh, een oproep naar Oost-Europa van ga hier iets aan doen. Eh, zorg er nou voor dat jullie ook mee gaan doen. Eh, en over veiligheid was een van zijn voorstellen dat we in Europa er, eh, toch meer militaire samenwerking moeten gaan, eh, moeten gaan uitvoeren. Zonder daarbij de NAVO eh, in de weg te zitten. Maar er wel voor moeten gaan zorgen dat bijvoorbeeld eh, militaire transporten door heel Europa gewoon door kunnen rijden en niet bij elke grens moeten gaan stoppen. Nou, dat soort plannen had Rutte. Niet helemaal nieuw dus. Maar wel plannen die Uitgevoerd kunnen worden. Thomas Bekshoor, dankjewel. Remco Teulings, ja, wat, uh, dit, dit is nu uh, gezegd. Was het een mm. visie? Vond je? Nou, uh, het is, uh, ik zag een hele mooie reactie net op, uh, op Twitter. Daar werd het omschreven als Rutte's greatest hits. Want hij heeft al deze dingen al wat uh, wel vaker genoemd... en die op een hoop geveegd en, en een speech van uh, gemaakt. Uh, ja, we hoorden net al iets over, over solidariteit. Opvang van, uh, van vluchtelingen of migranten door, uh, door alle Europese landen. Maar ook economische solidariteit. Um, ja, niet zo heel veel nieuws. En nog een opvallende reactie die ik zag van een Britse beslaggever. Die zei, ja, Mark Rutte beschrijft eigenlijk exact het soort EU wat het Verenigd Koninkrijk zou willen. Dus waarom zitten wij er eigenlijk niet meer bij? Hm, ja, dat is dan ook wel weer interessant. Gebeurt er ja. verder nog wat mee? Behalve dan wat commentaren zo op de socials. Maar, uh... Nou ja, er is, binnenkort is er een, een nieuwe Europese, raad, een Europese ministerraad... En, en dan gaan ze het verder hierover hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel een redelijk algemeen verhaal. Uh, dus ik denk niet dat met name Macron en Merkel... echt van een stoel zijn gevallen vandaag. Hm. Over tot orde van de dag hier in Den Helden. Waar het land ophoudt en de boot naar Tessel vertrekt en waar 15 partijen zich verdringen voor een plaats in de raadzaal. Aan tafel in Leuk. Op Willemsoort twee lijsttrekkers. Harme Krul van het CDA, Junior en, nou, misschien mag ik het wel zeggen, senior Jetke Biersteker... van de ChristenUnie, <laughs> verder uh, wethouder Trace van de Paard... van de Partij van de Arbeid en journalist Jesse Frederik... van de Correspondent Remco Teulings en Lammert de Bruin. Ja, We hadden het al over armoede, over schulden. Er is uh, nog een andere uitdaging waar Den Helder mee moet dealen... de wegtrekkende jeugd. Waarom die zo graag weg wil, dat vertellen jongeren zelf... aan Laura Kors. Weet je, kijk, het is gewoon zo, in Den Helder er gebeurt niks. Het lijkt gewoon alsof het elk jaar een beetje saaier wordt en zo. Als je om je heen kijkt, heel eerlijk, hoeveel panden... Ziet u al staan hier, al, die leeg zijn, het wordt ook maar niet beter. Of je wordt een alcoholist om even hard te zeggen: je wordt een alcoholist, ja, of je gaat gewoon domme dingen doen. is een van de twee betere kansen zoek je buiten Den Helder. Jij ja, bent jong, je woont in Den Helder, dat klopt. Blijf je hier, ja, zeker. Kun je je voorstellen dat je hier ook je kinderen gaat krijgen en zo? Ik denk van niet, denk ik. Ja, je hebt je lijn achter de ROC hier zo, maar je hebt niet alle opleiding daar zo door als je het ROC niet doet, dan moet je eigenlijk al Den Helder uit. Ja. En dat gaat ook nog toenemen. Want uh, de Nederlandse overheid heeft de OV-chipkaart natuurlijk gegeven voor de MBO-studenten. Dus ze gaan nog veel meer uit Den Helder vertrekken. Omdat ze kunnen? Ze kunnen hun gewoon gratis met de trein naar het. Uh, weg uit Den Helder. Weg uit Den Helder dus. Dus het wordt nog dramatischer hoor. Ja, wegwezen ja. als je kunt. Uh, ja, er allemaal reacties opgetekend uh, door Laura. Er gebeurt hier helemaal niks. Je wordt alcoholist of je gaat domme dingen doen Harmen, krul, 23 jaar. Ja. Nou ja, jong. Dus. Uh, ja, wel gebleven. Wel gebleven inderdaad, ja. En als ik kijk naar mijn uh, VWO-klas van ongeveer 33... zijn er inderdaad nog maar drie... Nu die in Den Helder woonachtig zijn. Dus uh, het is zeker een, een uitdaging voor Den Helder. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd hier wil blijven? Ja, maar wat is er dan mis? Wat, wat maakt dat het, wat we net hoorden... Dat, dat is toch, mag ik het dramatisch noemen? Ja, als je, als je dit beeld zo hoort, dat, dat, dat is inderdaad dramatisch. Uh, ik wil het wel een beetje nuanceren... want er zijn wel hele mooie dingen aan het gebeuren hier. Ja. Hè, en we, bijvoorbeeld als het gaat om het, het uitgaansleven. krijgt een gigantische impuls met de verplaatsing. Dit is een heel leuk stukje Exact. Exact, nou, u geeft de voorzet, want het wordt hier naartoe verplaatst en ja. vernieuwd. Um, en daarnaast zien we ook dat de bereikbaarheid van Den Helder... Hè, dat is een grote uitdaging. Het is met de trein alsnog gewoon bijna anderhalf uur naar Amsterdam. Ja, dan trekt de jeugd weg. En de drempel om terug te komen wordt ook steeds groter op die manier. Nou, ja, Chitka u snapt het wel... Nou, nee, ik snap helemaal niet waarom of het zo is. Maar uh, ik hoor de signalen wel. Maar er worden ook dingen gezegd zoals als je meer wil dan het ROC... dan moet je naar buiten de stad. Je moet eens kijken, wat een prachtige opleiding. Een technische opleiding waar heel veel vraag naar is... in samenwerking met de marine. Maar ook, we hebben HBO, uh, wind en, en uh, olie, gas. Maar ook uh, de, het KIM is nog steeds een universitaire opleiding. Dus er wordt gewoon ontzettend negatief gedaan. Terwijl wij dus heel veel variatie in opleidingen hebben. Maar dat er ook veel mogelijkheden zijn. En ik moet zeggen... Mijn oudste dochter is ook in Den Helder in het Kim, op het Kim opgeleid. Die woont hier nog steeds. En die heeft inmiddels een gezin met kinderen. En die vindt het hier geweldig voor kinderen. En dan weet ik wel dat dat ook kan is. Wel. Het Kan wel. Ja. Ja, ja. Jesse Frederik, uh, hoe luister jij hiernaar als je, als je die jongeren zo Ja goed, ik kom hier worden. net. Ja, hè, maar precies, hartstikke leuk. Ja. Je hebt hier een boot naar uh, Texel en zo. <laughs> dat dat ja, is hiervan. Leuk staan <laughs> in Den Helder is de boot naar Texel. bijna Alkmaar. Maar dat is natuurlijk... Maar het, ja. kan, ik, het, ik denk, ik, het probleem is natuurlijk... Altijd als je dit soort mensen hoort, hoe meer van die jongeren vertrekken, hoe minder leuk het wordt. Het is een soort feedback loop. Dus dat is heel erg uh, gevaarlijk. Ja, wat doe je eraan, Tres van de Paard, wethouder? Nou, wat doen we daaraan. Daar zijn we al druk mee bezig. Dat is dat we hebben gekeken naar de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wat we nu signaleren, gewoon in heel Nederland natuurlijk... dat er bepaalde functies, uh, daar daar een zeer grote behoefte aan is... maar geen gekwalificeerd personeel. En wij proberen dan in de Noordkop met uh, Tesla Schagen, Hollands Kroon en Den Helder... Uh, met uh, het onderwijs, de ondernemers, gemeenten, andere partners daarin... op te trekken om goed in beeld te brengen wat is de vraag... En daar de opleidingen, stages, leerwerkprojecten... op af te stemmen, zodat wij zelf daarop in kunnen gaan spelen. Ja, wat, wat zegt u daarop, Harm Krol? Nou ja, het gaat niet alleen om, om, die, om, om, die, om dat werkgelegenheidsvraagstuk. Het gaat ook om inderdaad, wat, je, wat we net ook hoorden, wat is er dan te doen? Wat zijn de faciliteiten voor jongeren? En daar is een gigantische verbeterslag te maken. En... Wat zou nou leuk zijn... Nou ja, ik denk dat de ontwikkelingen die we op Willemsoord gaan zien... dat die al geweldig zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het organiseren van evenementen. Hè, wat ook in Den Helder een geweldige locatie voor is. We hebben sale gehad vorig jaar. Gigantisch veel bezoekers, Meer dan 100.000. Als we meer van dat soort evenementen kunnen organiseren... waar de jongeren ook gewoon uh, hun ei kwijt kunnen... dan kunnen we, we, we dat een beetje... Gewoon een popfestival, dance, dat soort dingen. Uh, exact, ja. Waarom niet? Wat je hier vindt... zo ziet... Tenminste, ik, heb, ik kijk hier even op dit terrein. Een soort herbestemming, denk ik, toch? Van allerlei uh, oude soort schepen zwervenachtige dingen. Nou, dat, ik woon zelf in Amsterdam-Noord, daar heb je dat ook heel erg. En dat wordt enorm hip, weet je wel. Dat is echt de uh, next thing, denk ik, waar heel veel mensen gaan wonen. Helemaal. Dus ik zie dat hier zou ook wel. En, en die beweging is al in gang gezet. Hè? En er komt bij dat we binnenkort echt moeten gaan kijken... naar woningbouw voor jongeren. Dus we gaan nou eens aan, die, aan deze mensen vragen, 15, 16, 17 jaar... van wat zijn nou jullie woonwensen... Want in de politiek, in het gemeentehuis kunnen we het met z'n allen wel bedenken. Maar we moeten meer het gesprek aangaan met deze generatie. En dan kunnen we... Is dat te weinig gebeurd, mevrouw Biersteker, Unie? Nou, we hebben harme zeker geprobeerd... Ja, uh, ja harme wel. Nou, dat kan. Maar misschien heeft hij ook wel gemist... dat wij uh, jarenlang een jongerenadviesraad adviesraad hebben gehad... die uh, beslist heel veel inbreng had. Maar inderdaad, door die wegtrekkende en de beweging... is die belangstelling ook wel minder geworden. En we willen het graag opnieuw opstarten. Lijkt nu weer meer belangstelling te zijn. Nou, het lijkt me geweldig als dat weer uh, gewoon van start gaat... en je rechtstreeks met jongeren kunt... Spreken, om hun wensen ook te inventariseren... en te kijken hoe snel of je daar ook bepaalde aspecten mee aan de gang kunt gaan. Ja, het tweede jaar is een, een petitie begonnen om de Jongerenadviesraad terug te brengen. En de ChristenUnie is inderdaad de partij die dat wil. Zijn er, er nog wel genoeg jongeren voor? Tuurlijk. Ja? Ja? Okay. En de jongeren die missen allemaal, uh... ook een, een soort van podium... waar ze verenigd een stem hebben. En als ik dan kijk naar de politiek... zijn er uh, voor alle kandidaat-raadsleden die op een verkiesbare plek staan... maar twee onder de dertig. En dat is echt te weinig, want de politiek moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. En jongeren moeten een stem hebben, ook in de politiek. En dat is echt een uitdaging, want ze voelen zich ook niet gehoord. En dan krijgen we inderdaad de interviews die we net hoorden... dat het allemaal uh, kommer in kwel lijkt. Maar als we wat meer gaan luisteren, meer het gesprek aangaan... kunnen we er echt wel iets moois van maken. Drees van der Paard, een jongerenadviesraad, een jeugdraad. Is dat een goed idee, vindt u? Um, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat daar dan zeer bewogen en betrokken jongeren ook in moeten zitten. Ik heb wel de ervaring um, dat ik ook vroeg in de politiek ben begonnen... en ook wat mee heb gekregen van de jongerenadviseur die daar toen was. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat daar toen jongeren in zaten... die het deden om de vergoeding. Dus ik ik denk wel dat je om de goede reden in een jongere adviesraad nu moet gaan zitten en dat je ook samen de doelen en, uh, moet samenstellen en daar ook actief, uh, nou ja, ook ondersteunt. Was dat nou een de hele riante vergoeding dan die daar tegenover? Nee, nou, nou, dat was wel een vergoeding waarvan men toen sprak. Um, of ik nou werk of ik zit in een jongere adviesraad, het is gelijk. En uh, ik ben daarmee opgetrommeld dat ik een, uh, een vrij jong raadslid was en ik ben daarbij betrokken geweest en dat vond ik heel schrijnend. Dat is het niet en, best, Arme Krul? Nee, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik echt uh, heel vreemd. Jongeren die zich willen inzetten voor hun generatie, die hun stem willen laten horen. en die ervoor willen voor zorgen dat we deze problemen kunnen aanpakken. Uh, die worden nu weggezet als, als geldgraaiers. Nee, nee, nee. Ik heb gezegd dat dat de vorige keer de reden was. Ja. en dat het ook eens op. Ik uh, heb hele betrokken jongeren daar. Daarom zijn wij wel gestopt, mevrouw Biersteker. De jonge advies ging geen, geen doorgang. want er kwamen geen initiatieven, geen activiteiten, geen plannen. en er werd niks gedaan. En daarom zijn we ermee gestopt. Dus ik vind het heel erg goed. Maar ik zou graag wel de jongeren hierbij aan tafel hebben waar uh, Harmen het over heeft. Ja, maar ja. u hebt er geen vertrouwen in als ik u zo hoor. Absoluut wel, tuurlijk oh. wel. Maar ik denk wel dat er nu op een heel andere manier gekeken moet worden. Volgens mij was het toen een soort. Um, laat ik een hype. Laat ik het zo zeggen, het werd een hype. En iedereen die. er ging er een groep ging daarbij in. Maar ik denk als je daar nu goed over nadenkt: van uh, jij wordt actief, he? de hele gemeente verandert. Ik heb het ook over 15 jaar geleden ondertussen. En ik denk dat zoals wij nu met de bewoners in Wijken omgaan en hoe betrokken ze moeten zijn en wij van ze verlangen hun input te geven, zou je dat nu ook met jongeren moeten doen. Wat zijn nou aardige dingen volgens de ChristenUnie voor de jeugd, mevrouw Weersteker? Uh, ik bedoel, sowieso natuurlijk heel belangrijk is van... vind je hier een plek om uh, nou, je prettig te voelen? Er zijn heel veel verenigingen. Er zijn een sportstad ook, wat dat aan gaat. Dus in die zin is er heel veel te doen. Het uitgaansleven, ja, daar wordt verschillend over gedacht. Ja, wat denkt uh, u daarover dan? Nou, ik kom <laughs> weinig uh, in, in een kroeg, wat dat ook. dus ik heb daar gewoon niet zoveel ervaring mee. Maar er is heel lang uh, gevraagd om het idee van een discotheek. Maar inmiddels... Ook dat, uh, een discotheek. Ja, dat, dat volgens mij is wel dat heel, heel erg, erg achterhaald. Ja. <laughs> ja, heel erg. Nee, maar we hebben nu over, uh, weet het, van die lounge uh, gelegenheid. Dat is het ook allemaal. Maar uh, ik bedoel, dat zou de jongeren ook natuurlijk zelf moeten kunnen organiseren. En dan moet je ze als gemeente gewoon faciliteren. Maar we hebben heel veel sport en ontspanning en cultuur. Dus op zich is er wel, er, er is wel wat. Remco Teulings, het is uh, dus niet alleen in Den Helder... Hè, dat de jeugd wegtrekt, gebeurt in, in, in allerlei krimpgebieden. Wat uh, is het antwoord van de landelijke politiek hierop? Ja, krimpregio's staan op zich al jaren op de agenda in Den Haag. Dus daar, daar wordt al wel heel veel over gesproken. Maar ja, wat kun je er nou precies aan doen vanuit Den Haag? Dat is natuurlijk heel erg weinig... Uh, er worden, er worden maatregelen genomen, bijvoorbeeld om in, uh, in kleine dorpen of kleine steden om daar de scholen te behouden. Dat, dat, dat, dat is nog redelijk concreet. Maar uh, ja, en dan, wat je verder ziet in uh, vorige week waar we in Koe dat is een grensregio. Nou, daar kun je nog wat bereiken door, door over de grens te Grensoverschrijdend, ja, dat was het woord dat, uh, van, dat van de school. Het, ja. het magische woord uh, vorige week. Maar dat kan natuurlijk wel werken. Nou, verder, ja, uh, de tendens dat, uh, dat jongeren of, en ook anderen naar grote steden trekken, dat is gewoon een wereldwijde tendens zelfs. Dus, ja, ja, het lukt landelijk politiek niet om die mensen tegen te houden. Ja. arme Krul, uh, nou is het ook nog eens uh, zo uh, hier in Den Helder... dat het met de jongeren die hier zijn niet al te best gaat. Uit een jeugdnota van de GGD blijkt dat uh, in Den Helder 54,4 procent van de jeugd eenzaam is. En dat is ruim 10 meer dan in de rest van de regio. Dat, is, uh, ja, dat klinkt dan een beetje een abstract, zo'n cijfer. Behalve dat, dat je denkt, nou, dat is best veel. Weet u wat voor gevoel daarachter zit bij jongeren? Nee, helaas weet ik dat niet, want ik er zelf geen last van heb. Maar ik vind het wel heel schrijnende cijfers. En dit zijn dan jongeren. We hebben het ook over senioren gehad. Want de eenzaamheid onder ouderen ligt hier ook. Ver boven het... Nou, we hebben het nu over de jeugd. Die, die je hier moet houden en een beetje gelukkig Maar hoe houden. mooi zou het nou zijn als we deze generaties met elkaar kunnen verbinden... om die eenzaamheid te bestrijden. Dus dat we zeggen, we gaan meer uh, activiteiten organiseren. U gaat op Valentijnsdag naar een verzorgingshuis. <laughs> exact. Ja. Uh, nu ben ik geen eenzame jongeren, Maar oh. wat ik gezien heb daar is wel... Uh, is wel heel, heel schrijnend. En als we dat nou met een groep jongeren kunnen doen... Uh, dan creëer je en uh, waardig ouder worden voor, voor senioren... want contact met jeugd is fijn. Maar voor de jongere generaties is dat ook heel erg leerzaam... Ja. om dat contact te zoeken met die oudere generaties. Dan kunnen we van elkaar leren. En dat zou een van de manieren zijn... hoe we dit gigantische probleem kunnen aanpakken. Ditke Christen ChristenUnie, schrijnend hè, die cijfers. Ja. Ja. Um, hoe denkt u dat het komt... Nou, ik denk dat uh, eenzaamheid ook vooral het een gevolg is van anonimiteit. Dat mensen niet meer in verbinden, uh, verbanden leven, verbindingen hebben. En ik denk dat bijvoorbeeld het om het heel.. Groot aan te pakken door heel sterk in te zetten op wijkgericht werken. Buurthuizen hun plek te geven. Daar ook een sociaal wijkteam in te zetten. Want de gemeente zet op dit moment heel sterk in op digitalisering. Maar mensen worden ook eenzaam van nou, Facebook en Twitter. en Geen vriendje op je verjaardag. Dat is natuurlijk, dat zijn van die kreten. Dat je zult ook moeten zorgen voor momenten van contact. En ik denk dat je heel sterk in moet zetten op uh, wijk- en buurtgericht werken. Jesse Frederik, uh, de correspondent. Uh, daar schrijf je voor. Uh, jullie schrijven voor een uh, relatief jong lezerspubliek. Uh, uh, ja. Eenzaamheid onder jongeren, is dat ook een thema voor jullie? Um, ja, wel, denk ik. Maar niet echt voor mij. Want ik, ik, ik, zou, ik vind dit een heel lastig probleem. hoor, ook, Want ik, ik, ik heb niet direct een oplossing. Ik zat toevallig in de taxi. Zei ook iemand van... Ik zit, uh, nu als ik, uh, mijn kleinkinderen komen... dan zitten die alleen maar op hun telefoon te kijken. En het wordt allemaal een beetje loszand. Hè, hoe we allemaal aan elkaar hingen. Vind dat Herken je dat enigszins? Nou, ja. Ik denk, ik denk het wel, ja. Ik heb het zelf ook wel een beetje. Dat het dan in die telefoon zit en zo. En wat mij altijd opvalt als ik denk van echt lang geleden heb gewoon dat verenigingsleven of het kerken, kerken en dergelijke... dat het in gewoon een plek is waar mensen altijd toch bij elkaar komen... en een soort bestemming hebben of zo. Is het realistisch om maar tegen jongeren niet nu bovenal. te zeggen van... ga ze naar een kerk of ga eens naar een vereniging? Nee, nee dat denk ik dus ook niet. Dus dat, daarom, ik weet niet direct wat hier de oplossing is... want het is een soort cultureel fenomeen ook, denk ik. Ah. Remco Teulings, uh, eenzaamheid is uh, in het kabinet... door het kabinet ook landelijk tot een speerpunt gemaakt. Ja, eenzaamheid onder ouderen dan. Weer die ouderen. Ja, ik ja, ja, ja. ja, kan ook niet helpen. Hubert ja. de Jonge, de minister van VWS... Als wethouder daar, deed hij dat. In als de wethouder in Rotterdam ja, uh, ja, ja. hield hij zich daar al mee bezig. En hij heeft nu ook gezegd dat hij dat in het kabinet uh, gaat doen. En daarmee verwijs je ook meteen naar de gemeentes, Want die mogen het dan uh, gaan doen. Maar hij hm. heeft een flinke pot geld ervoor uh, gereserveerd. Ruim 400 uh, miljoen. Uh, en hij heeft er zelf bij gezegd... Nou, als oma het volgend jaar niet merkt, dan hebben we iets niet goed gedaan... Nou ja, dat zijn allemaal nog kreten, die, ja, dat mag gaan, hij uh, gaan waarmaken. Um... Bereikt hij daarmee ook denk je, de individuele ouderen? Want ik kan me voorstellen dat je zegt, nou ja, van, ik ga, ik dat ga dat naar is verzorgingshuizen. de eerste, en, dat uh, is de eerste kritiek die hij zei kreeg de van de ouderenbond ja? Ambo, die zei meteen, ja. ja, hij richt zich dan vooral op ouderen die al in een verzorgingshuis zitten. En de, de, de eenzaamheid is een juist probleem bij ouderen die op zichzelf wonen, ja. dus je ja. moet die zien te bereiken. Nou ja, en dan, daar moet zeggen, daar heeft hij in Rotterdam wel een aantal uh, projecten voor opgestart, uh, dat het ging met name over ja, het contact tussen jongeren en ouderen. Dat ging je net al even, even mm -hmm. over. Maar goed, dat, dat zijn echt dingen die, ja, die kun je niet landelijk opleggen. Je kunt gemeentes wel daar geld voor geven... maar dat had toch hier geregeld moeten worden. Ja. Ja, hoe gaat u daarmee om, mevrouw Van der Paard? PvdA-wethouder. Nou, het is zo dat uh, wij dat natuurlijk ook gesignaleerd hebben. De Partij van de Arbeid heeft uh, ongeveer een jaar geleden... ook het college het opdracht gegeven om een onderzoek te doen... onder eenzaamheid onder ouderen en helder. Daar is een schrikbarend resultaat van uitgekomen. Dat echt heel veel ouderen voelen zich ook eenzaam. Aan de andere kant heb ik dus ook uh, sport in mijn portefeuille. Sport ook voor kinderen, waarbij uh, jeugdsportfonds, uh, kinderen waarvan de ouders de middelen niet hebben kunnen sporten. Maar we hebben ook gekeken, wat kunnen we bij die ouderen, wat kunnen we daar meer voor faciliteren? En dat zijn onder andere dat we wandelcoaches uh, aanbieden, dat er bewegingstuinen uh, zijn gecreëerd in de stad en verschillende wijken. Maar dat nu ook vrijwilligers met hen het gesprek ook aangaan. He, die komen echt langs, die maken een afspraak. Die gaan het gesprek aan van waar ligt de behoefte en hoe kunnen we daarop inspelen. En dat is nu ook in ontwikkeling. Harman Krul? een ja, eentje die uh, de wethouder van de paard nu vergeet... is de wijze waarop wij in Den Helder de maatschappelijke stage invullen. Dat ja. noemen we hier community college. Dus waar heb je echt uh, van de leeftijd 13 tot 16 jaar... die dan uh, voor een schoolstage langsgaan... bij die ouderen die op zichzelf wonen. Uh, en ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is... van ja, waar we in Den Helder wel heel erg trots op kunnen zijn. Hoe wij invulling geven aan, aan wat we dan in het land maatschappelijke stage noemen. Waar ja, ik moet ja. nog afvoegen? De, de, de wethouder die ik zo hoor. Um, ja, als zo'n minister, Hugo de Jonge, dan zegt... oké, okay, ik heb hier miljoenen liggen. Uh, is het ook echt een geldkwestie voor jullie? Of zeg van, nee, het gaat veel meer over uh, nieuwe ideeën dan over geld? Ik denk, ik denk wel een combinatie. Ik denk sowieso nieuwe idee, Want um, wat we van ouderen weten is natuurlijk ook uh, de schaamte. Zowel over als ze financieel in moeilijkheden zitten. Als over eenzaamheid. Men uit dat niet zo makkelijk en zo snel. Uh, ik denk dat als, jij, uh, als er een behoefte is aan een professionele inslag. Begeleiding is geld heel makkelijk. En aan de andere kant zal dat voor mij in het beginstatus nodig zijn. Maar daarna zal het zich eigenlijk waar het op neerkomt zijn. Het sociale contacten. Wij bieden ook huishoudelijke hulp. En het aandachtsuur is daarbij heel erg belangrijk. Dat is gewoon praten. Ja. Dus ja, als je daar geld voor vrij hebt. Kun je dat wel invullen. Veel over, over de ouderen. Misschien makkelijker Jesse Frederik te bereiken dan die jong die zich ergens eenzaam zitten te voelen. Nou, eh, dat denk ik wel, ja. ook gewoon omdat ze ja. in een, in, op een plek zitten, zeg maar. Voor zo, zo gauw ze in een instelling zitten, weet je waar ze zitten, zeg maar, voor een gemeente. En ik denk bij die 50% jongeren... Ja, hoe bereik je die? Hoe kom je, oh. hoe kom je daar? En ook mee? lastig om Bart, daar beleid op te voeren. Nou, Denk. Ja. Het gaat niet. Nou. Ja, het gaat wel om die ouderen ook die in instellingen zitten, maar het gaat vooral als het gaat over ouderen, over zelfstandig wonende ja. ouderen. Ja. En dat, dat is, is dus maar vergelijkbaar met over. jongeren die die ook niet te vinden zijn. Daar moet je laagdrempelig dus gewoon contactmomenten dat opgelegde. Daar geloof ja. ik nog niet zo in dat. Uh, moet veel meer vindplaatsgericht zijn. Wij zijn bijna aan het einde van het eerste uur. Tijd om even te, te kijken naar wat er zoal uh, trending is, Lammerts. Uh, ja, nou... Trending vandaag. Kijk, daar zijn we. Gisteravond uh, was er dus een uh, lijsttrekkersdebat in Den Helder... en dat levert een opmerkelijk momentje op aan het eind van de avond. Aanwezigen mochten vragen stellen aan de lijsttrekkers... maar helemaal niemand trok zijn mond open. Totdat er één man uit het publiek was die een heel belangrijke vraag stelde... luister even goed, want het geluid is slecht. Ik merk dat je naar afsluiting toe wilt. Ik zou alle lijsttrekkers willen oproepen om morgen, als ze voor de radio komen, eventueel, dat iets positiefs te zeggen. Ik heb voor een aantal lijsttrekkers een 10 gehoord, maar ik heb heel veel oud nieuws gehoord uit het verleden. Dat we geen spetter meer opschieten de komende tijd. Dus gezin iets goeds, iets positiefs en zet dan de helder op de kaart. Ja, hij wil oh, yeah. Den Helder op de kaart gezet hebben... door de ja. lijsttrekkers die in dit radioprogramma te gast zijn. Oh, Verzin, want... snel nog even iets positiefs. Nou, ik zou heel we graag missen? een groot compliment willen uitdelen. Want de wijze waarop wij in Den Helder de voedselbank indelen... waar samen met een zorgcentrum... Oké, okay, voedselbank, positief. Terwijl... Ja, biersteker? Uh, we hebben hier heel veel maatschappelijke organisaties... zoals Procent, die heel erg veel goed werk doen. Ja. Oké, okay, en u? Zie Den Helder door de stad van toeristen... en zie hoe mooi het is en wat het te bieden heeft. Oké, okay, nou, verplicht gedaan, Hele ja, langer. Helemaal goed. Ik is blij. Ja. ja. Nee, dat is weer blij. Nou, en dan, zoals in elke gemeente, zijn ook in Den Helder hele grote verkiezingsborden geplaatst. Met daarop de posters van de verschillende partijen. Ze hoefden hier niet met emmers en lijm in de weer, want de borden werden keurig aangeleverd door een extern bedrijf. De lokale partijen hoefden alleen maar een digitale versie van hun poster aan te leveren. En klaar was Kees, maar daar ging het mis. Want de posters van GroenLinks en van het CDA zijn fout. De verkeerde versie is op de borden gedrukt. En daarom worden alle borden, zodra de Forstweg weg is, weer weggehaald en opnieuw geplaatst. In het geval van GroenLinks was het de fout van het bedrijf. GroenLinks uh, had op tijd de juiste versie aangeleverd... maar toch is er een oude versie opgekomen. Wat er precies verkeerd aan is, ik ja, kon het niet ontdekken... of het moet het regenboogkleurige kapsel van de lijsttrekster zijn. Uh, maar de poster van het CDA ziet er verder ook heel normaal uit. En geen regenboogkapsel voor uh, de heer Krul in ieder geval. Nog niet. Wat was er mis mee? Uh, het was een flyer. Ah. Uh, ze drukken meerdere zaken voor ons en ze hebben de flyer opgehangen. In plaats van de verkiezingspost? In plaats van uh, het kapsel van de lijsttrekker. Ja, <lacht> nou, dat is toch wel heel erg jammer. Ja. Ja, dat mag gezien worden. Ja, absoluut. Ja. En, uh, weet u ook wat het weghalen en herplaatsen gaat kosten en wie dat gaat betalen? Want, uh, uh, nee. was nee. ik nog wel even benieuwd. Nee. Nou, okay, maar misschien dat het bedrijf dat dan uh, gaat doen. Uh, ja, en dan tot slot heel erg mooi en hartverwarmd nieuws. Want het is natuurlijk ijskoud, ook hier in Den Helder. Ik stond net even buiten. Nou, ik vroer nog net niet aan de grond vast. Ik wilde een foto maken van het haventje en toen begaf mijn telefoon. Nou, hier ja. zo is zo het koud. Zo koud het. Worden. Inderdaad, ja. Ja. ja. en ik reed onderweg hier naartoe... en je zag de, het water aan de rietkragen vastgevroren zitten. Ja, wel weer een heel mooi gezicht, ja, ja. Dat was iets positiefs. Ja, maar uh, ook, dit is ook positief, want de hondenman van Den Helder... oftewel de bekende lokale dakloze. Wim de Boer heeft een woning gekregen in Nieuw-den-Helder. Mm. Uh, heel wat anders dan slapen met min 9... zegt hij heel blij tegen het Noord-Hollandse Dagblad. Alleen hij heeft de sleutel nog niet. En dat is toch wel wrang. Want ja. tot die tijd slaapt hij dus nog steeds op straat. Maar hij houdt zich warm met twee dekbedden... een deken, slaapzakken, thermo-ondergoed en zijn hond. En dat noemt hij een heerlijk kacheltje. Ja, maar... Ik vind het toch wel een beetje... Ja, misschien ja, dat er toch dat een luisteraar wordt, is. Ja, ja, misschien ja. dat het toch een luisteraar is die hem tot die tijd even... Ja hij bij zich thuis wil laten slapen. Ja, mevrouw Biersteker? Nou, het is een bekende figuur. Ik loop ook met de soepfiets van het leger des heilsavonds. Dus je komt mensen gewoon tegen. En soms, hij heeft nu allerhande toestanden gekregen... omdat het ook moeilijk is voor hem om bij mensen in huis te wonen... of te delen. Oh, dat wil hij niet. Dus hij heeft van alles en nog wat gekregen om zich warm te houden. En hij mag bij DNO doen naar binnen. Alleen de hond niet. Dat is dan weer vervelend. Ja, maar maar God, die kan dan anders wel uh, van Nou, DNO doen is erg warm, hoor. Dus. Okay, ja, zo individueel, uh, mevrouw van der Paard... kan het dus uh, inderdaad uh, ook nog zijn ja. hè, als het gaat om het besturen. En, Precies, uh, daar zijn dus persoonlijke keuzes worden daarin gemaakt. En uh, ik vind het heel fijn dat dat kan. Lammert, we horen jou zo meteen weer. Geldt ook voor uh, Remco Teulings. Dank aan de gasten hier uh, van het eerste uur. Eén uh, vandaag uh, in café-restaurant Harmen Krul van het CDA in Den Helder. Titske Biersteker van de Christenunie. Tres van de Paard. P van de A-wethouder. En Jesse Frederik van de Correspondent. En straks praten we verder over de schoonheid van Den Helder. Want die bestaat, jawel. En dat doen we dan uh, onder andere met cabaretier Jasper van Kuik. Tot zometeen.